klanten. Een spel van Henk Mom. Regie Johan Dronkers. Loman BV. Het spijt me, maar ik kan u niet doorverbinden. We zijn gesloten. Uw man, overwerken, dat ja, is Nou, ik zal eens kijken. ...of ik u kan doorverbinden. Een ogenblikje. Weer een, weer een toestel 34. Met een drie. Een viertje. Zo. Overwerken. Hij wel. Nou, net wat ik zeg. Helemaal niemand. Hallo, mevrouw. Ja, het spijt me, maar ik krijg geen gehoor. Ik krijg u man niet te pakken. Maar ik zal dit even voor u aan de werkster vragen. Ogenblikje. Mevrouw Dersen? Mevrouw Dersen? Ik kom. Mevrouw Dersen, is Berends nog ergens in het gebouw? Wie? Berends. Nee, er is niemand meer. Iedereen is al lang weg. Hallo mevrouw. Ja, uw man schijnt net te zijn weggegaan. U zegt dat ik hem dan had moeten zien. Maar ik zie bijna nooit iemand, mevrouw. Nee, mevrouw, het is niet mijn werk een andere kant op te kijken. Ik ben het nachtportier vandaar. Nee, uw man hoeft helemaal niet langs mij. Hij is heus de enige niet die de goederenlift gebruikt en die zit aan de achterkant. Daarbij meteen op het parkeerterrein. Nou, oh, het is al goed. U hoeft zich niet te verontschuldigen. Maakt u zich maar niet ongerust. Hij zal zo wel thuis komen. Nou, Mulder, jij kan wel liegen, zeg. Berens, die heb ik echt nog niet gezien. Oh nee? Nou, hij is nog maar kort hier... ...maar hij heeft de meeste van de typistes al gehad. Mevrouw Hè? Huh? Wat is er met jou gebeurd? Net was je nog assenpoest in je schot. Uh, maar het is prachtig, wat een jas... Je lijkt wel een schoonheidskoningin. Hier zo. Eerst liegen en nou overdrijven. Nee, ik meen het. Eerlijk? Zo waar als ik hier zit. Echt? Nou, wil je me tien keer horen? Nou, ik, ik hoor het anders niet zo vaak. Nou, geloof mij dan maar. En als ik eens vragen mag... Wie is de gelukkige? Raad maar. Je hebt hem vaak gezien. Hier? Ja. Is het iemand van kantoor? Nee. Dan uit het magazijn. Ook niet. Van de directie dan. Ja, hou op je neef de maling. Nee, juist niet. Eens kijken. Nou, oké. Okay. Ik geef het op. In de bezemkast. In de wat? Sinds wanneer zit er een vent in de bezemkast? Al jaren. Zonder dat ik dat weet. Op die. Een emmer? Wat doet die vent op een emmer in de bezemkast? Ik word zo afgehaald door een chauffeur en die rijdt me naar hem toe. Ja, doe maar nou een lol. Ga eerst eens even zitten. Ik, ik, ik, ik ben eigenlijk ben ik te opgewonden om ja, te ja, zitten. Ja, dat merk ik wel. Nou, vertel het nou eens rustig. Die groene zeep waar jij nog een slagzin voor hebt geschreven. Groene zeep? Ja, waar wij die handdoeken mee hebben gewonnen. Jij die ene voor hem en ik die andere voor haar. Ja, die heb ik nog steeds. Nou, op die emmer zitten toch die zegels? Ja. Nou, en wie staat daarop? Oh, je bedoelt dat je bedoelt dat plaatje, zeg dat dan meteen. Hannes Koopman. Van die reclamezender. Ja. En ken jij die? Van de radio. Die moet je straks maar aanzetten. Dan kan je mij ook horen. Want ik heb van die emmers, heb ik de zegels gespaard. En er zijn er nou zoveel geworden. En dan kom je bij hem in de uitzending. En die uitzending die heet De Trouwe Klant. Dat is voor wie er het langst een en hetzelfde merk heeft gebruikt. En dat heb ik gewonnen. Ja, met groene zeep. Oh. Ja, het begint om negen uur vanavond. En als het afgelopen is, hè, dan gaan we... ...dineren. Ah, dus je familie is er ook bij. Nee, ik heb geen familie, dat weet je toch. Nee? Ja, dat je man dood was, ja, omdat net in die tijd mijn vrouw ook stierf je. Hij en ik, in een duur restaurant, heel chic. En voor die opgepoetste zak tabak heb jij hem mooi gemaakt. Nou, nou, jij zal zo beroemd maar wezen, want, want dat is die hoor. Daarom zit hij natuurlijk ook in de reclame, want het is een echte artiest. Ja, carré en zo. Ja, dat zal wel. Oh, ik durf vast niks te zeggen in die microfoon. Nou, je bent anders niet op je mondje gevallen. Nee, nee, hier, maar hier ken ik ze. En hier luistert er geen vreemde mee. Maar ik ga luisteren. Jazeker. Nou, en ik ben toch geen vreemde. Ik krijg vast geen hap, domme kengel. Hij, hij is een beetje ouder dan ik, dat is waar, maar... ...is nog een hele mooie man. Nou, dan wordt het moeilijk. Wat bedoel je daar nou mee? Ik bedoel... ...ik dacht... Nou, misschien helpt het... ...als je doet alsof ik aan die tafel zit. Hoe, hoe, hoe kan dat nou? Een beetje opgepoed. Ik bedoel... ...wij zijn geen vreemden. Ik... ...ik, ik, ik wou wilde... dat... Dat die chauffeur eindelijk maar eens kwam. Ik, ik, ik krijg de zenuwen van het wachten. En, en, en dan ga ik zweten. Net als wanneer ik bij de Chinees iets scherps heb gehaald. Dat, dat slaat ook altijd op mijn oogleden. En dan moet ik weer voor de spiegel. He, je blijft aan de gang. Ja, met wachten, daar heb ik geen moeite mee. Nee. Nee. Maar, maar ik wacht op een beroemdheid. En jij wacht alleen maar op de dag. Dat, dat is jouw werk. J jij doet niks anders. Waarom eigenlijk? Waarom werk jij alleen maar s'nachts? Oh, dan heb ik de dag voor mezelf. Dan leg je te slapen. Niet de hele. En ook niet iedere dag. Wat doe je dan? Nou? Hm. Ik schilderen. Jij schildert? Schilderijtjes en zo? En zo, ja. Sinds wanneer? Al heel lang. En dat dus zeg je me nou pas. Ja, het is maar een liefhebberij. Wat schilder je dan? Landschappen. En, en, en, en bloemen? Ook stillevens, ja. En, en mensen? Af en toe. Portret. Van vrouwen? Zijn dat geen mensen? Ik bedoel, bloot. Ja, naakt ook wel eens, ja. Zonder kleren. Met niks aan. Ja. Dat vind jij zeker opwindend. Als het lukt, ja. Dus... Dus jij bent overdag artiest? Nu? Nee. Maar je schildert toch? Maar niet iedereen die schildert is artiest. Van schilderen leer ik alleen maar kijken. Maar dan ben jij een gluurder? Ah, gluurders kijken stiekem. Die doen het steels. Dat zijn dieven. En dan ben jij niet? Nee. Ik kijk open en bloot. En als het moet... Dan vraag ik het eerst. En wie vraag jij dan? Nou, oh, ik ben nou bezig met een buurvrouw. Een paar huizen verderop. Ja, ze, ze zit in het raam. En die vrouwen houden er niet van als je alleen maar naar ze kijkt. Sinds wanneer woon jij in de Roze buurt? Helemaal niet. Ik woon nog steeds op hetzelfde adres. Maar die, die buurvrouw dan? Dat is dan toch een hoe? Maar die werken tegenwoordig overal. Dus waarom niet bij mij? Bij jou in de straat een bordeel. Oh, Dat is ook maar een winkel. Nou, een mooie winkel. Het is een mooie vrouw. Het is maar wat je mooi noemt. Ik zou het nooit kunnen voor geld. Echt, we werken allemaal voor geld. Ja, maar daarom ben ik nog geen hoer. Zoals die in dat raam zit. Net ingelijst. En mooier dan menig schilderij. <lacht> nou, maar ik zou mooi verhuizen. Ja, dat zeggen mijn kinderen ook. Die vinden het maar niks, zo'n buurvrouw bij een weduwnaar. Uh, ze hebben moeder heilig verklaard. En daar moest ze dan wel eerst dood voor gaan. Haar portret, dat zou ik moeten blijven schilderen. En voor dat schilderijtje op mijn knieën. Mijn vaders is niet dood. Oh nee, er zit nog leven in vaders, reken maar. Jij kijkt dus niet alleen. We kennen elkaar... Jullie mannen hebben het maar goed, hè. Maar waar moeten vrouwen vrouw naartoe? Jullie mogen oud worden, mannen mogen al jong lelijk zijn. Maar als een vrouw er eerst de rimpels krijgt en kreukels in de handen van die rotzeep, dan is het uit met de pret. Terwijl je dan echt niet meer bang hoeft te zijn dat er nog een kind van komt. Is dat voor jou, die slee? Oh, waar zijn mijn handvoeren? Die liggen op je tas. Ja? Ja, mevrouw komt er al aan. Vraag of ze een plaatje voor me draaien. Hey. is dit nou een studio? Ja, ik zou zeggen, neemt u plaats. Och, klein. Voor ons groot genoeg. Hè? En u, uh, u bent, hoe heet u ook alweer? Domburg. Ja, u bent dus de regisseur? Ja. Oh, ja. En daar in de regelkamer, achter dat glas, dat is André, de technicus. Oh. En die andere, dat is de geluidsman, Ferry heet die, maar daar heeft u niks mee te maken, die doet niks. Oh, ja. Zometeen laat André ons een paar vragen horen waarop u alleen maar antwoord hoeft te geven. Ja. Verder niks. Oh ja, en, en dat wordt dan uitgezonden. Straks. Nu repeteren we het even. Uh, André, laat eens wat horen. Oh. Momentje, de band zit in de wacht. Ik knip er even een knoop uit. <tie> Oké, okay, daar komt-ie. <tie> trouwe klant, dames en heren. Daar komt ze, mevrouw Cora Derksen. Maar, maar ik ben er toch al. En waar is hij nou, meneer Koopman? Zit hij, zit hij soms in een, in een ander kamertje? Nee, Hannes spreekt van de band. Oh ja, Hannes. Hannes Koopman. hip hip hip hip hip hip is dat voor mij? En natuurlijk voor wie anders. En we zijn nog lang niet jarig hoor. Alle trouwe klanten krijgen hier een driewerf aan. Oh, en, en waar zijn er nou al die mensen? Bij André en Ferry. Ik zie ze niet. Nee, die staan op de band. Die ook allemaal. En nou even opletten, want nu komen de vragen. Ja André, zet er maar. Mevrouw Derksen? Ja? U bent interieurverzorgster. Nee hoor, ik ben werkster. Al meer dan veertig jaar. Ja, bij Looman B.V., maar toen heette de... Uh, nee, nee, André, wacht even. Mevrouw Dirksen, een werkster is hetzelfde als een interieurverzorgster. Oh, oh, dat wist ik niet hoor. U verzorgt toch de binnenkant, u bent toch geen glazenwasser? Ja, maar de ramen lap ik ook hoor. En punt twee, we noemen geen namen, u zegt geen Looman. U geeft alleen antwoord op de vraag die Hannes u stelt, ja? Ja, maar het is wel waar hoor. Ik ben al veertig jaar bij Lowman. Het gaat erom dat u veertig jaar hebt gewerkt. En het doet er niet toe waar. Nou, vindt u? Nou, maar dat zal ik. U heeft gelijk, maar luistert u eerst maar naar de volgende vraag. En dan snapt u meteen waar het om gaat. Dan komt die. En u heeft al die tijd gewerkt met. Ja! Daar heb ik mee gewerkt. U moet zeggen waarmee, want de luisteraars kunnen het niet zien. Hè? Ja, maar daar noem ik toch een naam en dat mocht toch niet. U heeft al die tijd gewerkt met Glim. Oh, dus u noemt de naam. Nee, dat moet u zeggen. Dus toch. Nou ja, het is wel waar. Ik heb al die tijd met Glim gewerkt. Ja, precies. En dat moet u straks zeggen. Ja, de volgende vraag. En mevrouw Derksen, Cora... Oh, hij kent mijn naam. Ik mag wel Cora zeggen. Ja hoor, Hannes. Zegt u mij eens wat glim voor u betekent? Nou, het maakt goed schoon. Stop. Mevrouw Dirkse, water oh. maakt ook schoon. U moet iets zeggen als uh, de, dat je met glim niet eens merkt dat je werkt. Nou, maar dan bent u ver... U, je voelt het wel in je rug, Ach, hoor. Ja, maar dat komt dan niet door die zeep. Dat komt dan door die bezem of wat u ook gebruikt. Een, een borst of zoiets. U zegt bijvoorbeeld dat je met glim heel plezierig werkt. En ik moet horen dat u gelooft wat u zegt. Dat ik er heel plezierig mee werk. Ja. Ja, dat kan ik wel zeggen. Oké, okay, want dan komt Hannes weer en die zegt... U hoort het van een hier spreekt... Ogenblik, ogenblik. Ferry heeft de tompoes op de band laten vallen. <lacht> Oké, okay, komt hij weer. U hoort het van een trouwe klant. Hier spreken veertig jaar ervaring, dames en heren. Voor u staat het levende bewijs, Coral Derksen. En dan zegt u, glim. Spaart mijn krachten en verlengt mijn leven. Glim, spaart mijn krachten en verlengt mijn leven. Is dat zo? En dan komt hij nog een keer. Glim, weinig geld voor geen moeite. Dat is alles. Oeh, het is wel moeilijk, hoor. Het gaat zo vlug. Dan doen we het nog een keer. Ja, ja, graag. En, en komt hij nou ook, uh, uh, Hannes? Waarom? Oh, hij staat er op de band? Ja, wij gaan, wij gaan straks samen eten, Hannes en ik. Ja, wat er na de uitzending gebeurt, dat weet ik niet, hoor. Hij spreekt straks van de band en u horen de luisteraars dan direct... ...via deze microfoon. Oh, ja. En mag ik dan ook de groeten doen aan de nachtportier van ons? Want, want die wil graag een plaatje horen. Ja, we zijn geen verzoekprogramma. Ja, maar hij zit de hele nacht alleen, Ik hoor. zal het erover hebben. Nou, dan krijgt u nou deze koptelefoon op. Zo kan het straks ook. Zo, ja. heel voorzichtig met uw haren. En zegt u me nou eens of u iets hoort. Ja. Ja, ik hoor hem. Hannes Koopman. Oh, wat intiem. Hij heeft een hele mooie stem. En dat ik die man nou straks zal zien. Hé, hey, mevrouw. U kunt naar huis gaan hoor. Het is kwart voor twaalf en er is niemand meer. Het bondje heeft iemand laten hangen. Nee, dat is mijn jas. Oh, bent u niet van de garderobe? Nee, ik wacht. Op wie? Op meneer Koopman. Wie is dat? Kent u die niet? Dat is Hannes van de trouwe klant. Nee, nooit van gehoord. En u werkt bij de radio? Nee, nee, bij de bewakingsdienst. Ik ben wat tijdelijk hier. Wij gaan samen eten, hij en ik. Zo laat? Ja, ik, ik denk in een nachtrestaurant. Zeg ja. maar. Daar is hier niemand meer. Nou, hij zal nog wat te doen hebben. Ja, komt u maar even mee. Kom maar even kijken. Kijk, hier op die televisieschermpjes kun je alle plekken zien. De studio's zijn leeg. Bij de techniek is alles dicht. In de redactie niemand. Kijk, kantine niks. De gangen ook leeg. M misschien zit hij op het toilet. Misschien is hij wel ziek geworden. Nou, mevrouw, u denkt toch niet dat ik bij zoveel dure apparaten vergeet vergeten toiletten te controleren? Uh, misschien... Misschien wacht hij dan buiten en zit ik al die tijd hier. Ik zal uw jas eventjes pakken. Het je ook. Zo. Een echte aaipoes, die jas. Dank je Alsjeblieft. Ja, nou, dan gaan we maar eens buiten kijken. Ja. Ja. Nou, ik zie niks. Alleen maar natte geit. Is hij er niet? Maar maar die chauffeur. Het parkeerterrein is leeg, mevrouw. Nou, dat, dat kan toch niet. Hij heeft het toch beloofd. Ik, ik heb zwart op wit. Ik kan het laten zien. Ik, ik geloof u zo wel. Met zijn handtekening. Ik kan er ook niks aan doen, mevrouw. Zal ik dan maar een taxi bellen? voorverdieping bovenverdieping eh bitte hier het radio nieuwsdienst door de eh slaapten nee ze staat er dus gaan bouwen op de weg verdieping zes levels van de vierdiensten in ah, polder en vlissing en nou vanaf 2019 88 tinnen en 92 Ja, wie is daar? 27 miljoen. Mevrouw Derks hè? Ja. Ik kom eraan. Maar lieve mens, hoe zie je eruit? Ben je ziek? Nee. Moet ik een dokter roepen? Nee. Wat is er in godsnaam gebeurd? Niks. Geef mij je jas maar. Nee. Nee, ik heb koud. Oh, dan zetten we hier mijn stoel, zo met de verwarming. Ja. Dank je. Met de radio maar af. Vertel me dan eens precies. Hij heeft me gewoon laten zitten. In het restaurant? Nee, in de studio. Oh, hebben jullie daar gegeten? Nee. Maar waar dan? Ik heb tot twaalf uur zitten wachten. In de garderobe. Ja, maar dan heb je nog niks gegeten? Ja, was er niet eens. Dan moet jij eerst wat eten. Van honger krijg jij het koud. Nee, ik heb geen trek. Maar dan zal ik een kopje koffie brengen? Nee, geen koffie. Nee, liever thee. Oh, maar thee heb ik niet. Of oh, wacht eens, in de kantine. Nee, nee, laat maar. Oh, het is geen moeite. Nee, nee, want dan zit ik hier weer alleen en ik zit heel... Ja, maar dan gaan we toch samen naar boven. Ja, maar ik hou je van je werk af. Kom nou maar. Huh? ik die thee op, heb dan Ga ik naar huis. Daar komt niks van in. Dan ga ik ga slapen. Ik heb thuis nog wel een beeld. Nee, nee, nee, nee, ik heb een veel beter idee. Ik heb een kus in mijn auto en een pleet. Wij gaan naar de hal. En daar nemen we een paar kussens van de bank. En die leggen we dan hier op de vloer. En dan ga je lekker pitten. Hier. Ja, maar, maar dat gaat toch niet? Uh, ik hou wel een oogje in het zeil. En morgenochtend dan maak ik jou wakker. Met een pot thee en een paar verse broodjes van de bakker op de hoek. He? Huh? We ontbijten samen. En daarna rijd ik jou naar huis. Nee, dat hoeft niet. Ik heb een tramabonnement. Kom nou maar. Eerste thee. Nou, nemen we de trap of de goederenlift? De trap. Als je me een beetje vasthoudt. Ik laat je heus niet vallen. Nou, daar gaan we. U hebt geluisterd naar Trouwe Klanten, een hoorspel van Henk Mom. De rolverdeling was als volgt. Mevrouw Derksen, een werkster, Tony Huurdeman. De heer Mulder, nachtportier, Jan Wechter. Een taxichauffeur, een man van maar een regel, Ferry van Nimbegen; Een radioregisseur, Domburg genaamd, Hans Hoekman. Hannes Koopman, een reclamemakend artiest, Frans Kokshoren. Mevrouw Berens, Carla Bakker. Een man van de bewakingsdienst Koos Broos. En André, André Jansen. Techniek, hey, daar heb je hem alweer. André Jansen dus. En Ferry van Nimwegen. Regie Johan Dronkers. Productie Ginny van Duren. Eindredactie Louis Houet.